Nora van Henrik Ibsen In de vertaling en bewerking van Nelly Nagel Ruggie Bert Dijkstra. Eerste deel. Geweest. Ja, maar Torwald, dit jaar mogen we toch wel een beetje uit de bank springen. Eerste keer dat we niet zuinig hoeven te zijn. Maar we hoeven het nou ook niet meteen over de balk te gooien. Maar Thorwald, we kunnen toch wel een beetje royaler zijn? Heel een beetje toch wel. Nu je meer salaris krijgt, heb je toch massa's geld? Ja, na nieuwjaar. Maar dan duurt het nog een hele tijd voordat ik betaald word. Ach, tot zo lang kunnen we wel wat lenen. Nora, je bent werkelijk onverbeterlijk. Stel nou eens dat ik duizend kronen leende. En jij zou die opmaken voor kerst. En ik krijg op oudejaarsavond een dakpan op mijn hoofd. Hou op, hou op! zeg niet van die afschuwelijke dingen. Ja, maar stel nou eens dat er zoiets gebeurt. Wat dan? Als er zoiets gebeurde, zoiets afschuwelijks. dan zou ik niets kunnen schelen of ik schulden had of niet. Maar de mensen van wie ik het geleend had dan? Die? Wat kunnen die mij nou schelen? Zijn toch maar vreemden. Noora, Noora, je bent ook een echte vrouw. Nee, maar in alle ernst, Noora, je weet hoe ik over dat soort dingen denk. Geen schulden, niet lenen. Er komt iets gedwongen, zelfs iets schandelijks over een huishouden dat gebouwd is op schulden en geleend geld. We hebben ons tot nu toe goed weten te redden... en dat zullen we blijven doen voor de korte tijd dat dat nog moet. Goed, Dorwoud. Als jij dat zo wilt. Nou, nou moet mijn kleine leverik je de vleugeltjes niet laten hangen, hoor... Huh? Wat? Ik gebruik mijn enkel rondje. Nou. Nora? kijk eens wat ik hier heb. Geld! Hier. 10, 10 20, dertig, 30. 30. Oh, dankje, je dankje. Ach, ik weet toch dat er een massa geld nodig is in de kersttijd. Hier kan ik een de hele tijd mee vooruit. Ja, dat moet toch wel hoor. Ja, ik zal ervoor zorgen. Maar kom nou eens even hier. Kom nou eens kijken wat ik allemaal gekocht heb. Een zo, zo goed kop. Kijk, een nieuwe broek voor Ivar. En ook nog een trein. Een paard en een trompet voor Bob. En een pop en een poppenbed voor Emmy. Ah, het is wel niet zo bijzonder, maar ze maakt toch alles meteen kapot. En dit is stof voor een jurk voor Helene. Mooi hè? En wat zit er in dat pakje? Nee! Niet doorvalt! Dat mag je niet zien voor vanavond. Aha. En jij, klein verkwisteltje. Hm? Wat wil jij zelf eens hebben? Ik? Ik wil helemaal niks. O, oh, jawel. Noem eens iets, binnen redelijke grenzen natuurlijk, dat je graag zou willen hebben. Nee. Weet echt niks. Of toch, Thorwald? Ah. Ja? Als je me dan absoluut iets zou willen geven, dan zou je... Dan zou je... Nou, vertel op. Dan zou je me geld kunnen geven, Thorwald. wat je denkt dat je kunt missen. Dan koop ik er gewoon zelf iets voor in deze dagen. Maar Nora... Och, Thorwald, alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan pak ik het in een mooi gouden papiertje en hang het in de kerstboom. Is dat niet leuk? Hoe noemen wij ook weer die mensen die zo graag geld uitgeven? Ik weet het. Verkwisters. Maar laten we maar doen wat ik voorstel, Dormand. Dan heb ik al de tijd om te bedenken wat ik werkelijk wil hebben. Is dat niet ontzettend verstandig? Ja, ja, ja, ja. Heel verstandig. Dat wil zeggen, hè, als je het geld dat ik je geef werkelijk zou bewaren... om er iets voor jezelf van te kopen. Maar als het aan het huishouden opgaat... en er alleen maar onzinnige dingen van gekocht worden... moet ik straks toch weer betalen. Ja, maar toch. Dat kun je toch niet ontkennen, mijn lieve Nora. Of wel soms. Je bent een lief vogeltje, maar je kunt een ongelooflijke hoeveelheid geld aan. Je kunt haast niet geloven wat het kost om er zo'n lief vogeltje op na te houden. Hoe kun je zoiets zeggen? Ik spaar echt zoveel ik kan. Ja, ja, dat is zo. Zoveel je kan, maar je kan het helemaal niet. Je moest eens weten hoeveel wij lederik en eekhoorns voor een uitgave hebben. En dan ben je toch een grappig klein ding. Precies, je vader altijd op zoek naar geld. Maar zodra je het hebt, glijdt het je op een of andere manier door de vingers en weet je nooit wat je ermee gedaan hebt. Ach, ik moet je maar nemen zoals je bent. Dat zit in je bloed. Ach. Ja, ja, ja, Noora, Dit soort dingen zijn erfelijk. Ik wou dat ik meer van papa's goede eigenschappen geërfd had. Ik zou je niet anders willen horen dan je nu bent, mijn lieve kleine zangvogeltje. Maar nu ik het er toch over heb, je ziet eruit alsof... Alsof, ja, hoe zal ik het zeggen, alsof je iets in je schild voert. oh ja? Ja, inderdaad. Kijk me eens in mijn ogen. Nou? Heeft mijn zoete koudje ook gesnoept toen ze vandaag in de stad was? Wel, nee! Hoe kom je erbij? Is mijn lekker bekje niet eventjes bij de banketbakker binnengewipt? Nee, echt niet, Thorwald oh. Ook niet om één die voertje te proeven? Nee, absoluut niet. Ook niet om aan een paar bonbons te knabbelen? Nee, Thorwald, echt! Ik, ik zweer het je! Nou <laughs> ja, ja, ik, ik maak toch maar een grapje. Ik zou niet graag iets doen dat jij niet leuk vindt. Nee, dat weet ik, dat weet ik. En bovendien had je het me beloofd. Hou jij ja, je kerstgeheimtjes maar voor jezelf, verschat. Oh, schat. Ik wed dat ik ze vanavond allemaal wel te weten kom als de kerstboom brandt. Heb jij er nog aan gedacht om dokter Rank uit te nodigen? Uh, nee, ik zal het hem straks even vragen. Ik heb lekkere wijn besteld. Oh, Nora, je weet niet hoe ik me verheug op vanavond. Ik ook, Torvald, ik ook. En de kinderen zullen het ook enig vinden. Het is wel verrukkelijk, heer om te bedenken dat ik nu een goede vaste baan heb en een ruim salaris. Een heerlijke gedachte, vind je niet? Ja, heerlijk. Weet je nog vorig jaar kerst? Hm. Dat je je drie weken lang iedere avond opsloot tot diep in de nacht om bloemen te maken voor de kerstboom. En al die andere prachtige dingen voor ons. Oh, wat waren de vervelendste weken die ik ooit meegemaakt heb. Ik verveelde me helemaal niet. Het viel toch allemaal wel een beetje tegen, hè, Nora? Oh, Daar moet je me nou niet weer mee plagen. Wat kon ik er nou aan doen dat de kat alles aan flarden had getrokken? Ja, nee, niets, Nora, niets natuurlijk. Jij hebt verschrikkelijk je best gedaan om het ons naar de zin te maken. En dat is toch immers het belangrijkste. Maar het is wel prettig dat die moeilijke tijden voorbij zijn. Ja, geweldig. Ik hoef me nou niet meer in mijn eentje te zitten vervelen. En jij hoeft je mooie ogen en je zachte vingertjes niet meer te vermoeien. Nee, hè? Dat hoeft niet... Oh, wat een heerlijk idee. Oh, dan zal ik je nu vertellen hoe ik het had gedacht het hier in te richten zodra de kerstdagen voorbij zijn. Oh, daar is vast bezoek. Hey, wat vervelend. Uh, ik ben er niet, hoor. Mevrouw, er is een dame om u te spreken. Laat mevrouw binnen, alsjeblieft. Ja, mevrouw. Dag, Nora. Je herkent me zeker niet meer. Nee, ik ben bang dat ik... <tie> Wacht, eens is je even. Ja, natuurlijk. Je bent Christine. Ben je echt? Ja, ik ben het echt. Dat ik je niet herkende. Maar ja, dat is ook geen wonder. Je bent wel veranderd, Christine. Ja, dat ben ik ook. 9 bijna 10 jaar, dat is een hele tijd. Is het alweer zo lang geleden dat wij elkaar voor het laatst gezien hebben? Ja, dat moet haast wel. <laughs> ja, ja, ik ben de laatste acht jaar zo gelukkig geweest. En nu ben je ook naar de stad gekomen. Wat mm -hmm. doe je toch uit? <laughs> je bent toch niet koud? Nee, nee, helemaal niet. Lekker bij de kachel zitten. Dank je. Oh ja, nu heb je je oude, bekende gezicht toch weer. Maar vertel eens, hoe is het met je? Nee, nee, nee vertel oh. mij, lieve. Heb je gehoord wat een geluk ons is overkomen? Nee. Wat? Stel je voor, mijn man is directeur van de hypotheekbank geworden. Je ja, man? Oh, wat geweldig. Ja, het is fantastisch. Het advocaat te bestaan is zo onzeker. Vooral als je alleen maar goede zaken wilt aannemen. Hm. Ik kan je voorstellen hoe blij we zijn. Hij begint in het nieuwe jaar met een royaal salaris en een uh, dertiende maand. Oh. We kunnen dan heel... Oh, gaan leven dat we tot nu toe hebben gedaan. Oh, Christine, mm. ik ben toch zo gelukkig. Ik ben zo gelukkig. Het moet zalig zijn om genoeg geld en geen zorgen meer te hebben. Ja, het moet prettig zijn om alles te hebben wat je nodig hebt. Oh, nee, niet alleen wat je nodig hebt, maar massa's. Massa's geld. <laughs> Nora, Nora... Ik ben er nog steeds niet wijs. Zelfs op school ging je al zo gemakkelijk met geld om. Ja, dat zegt Thorwald nu nog. Maar Nora, Nora, is niet zo dom als je denkt, hoor. We hadden zo weinig geld, kon niet eens over de balk smijten. We hebben er allebei voor moeten werken. Jij ja, ook? Ja, kleinigheden, Thuiswerk. Eerste jaar van ons huwelijk heeft wat er allerlei baantjes bij moeten doen. Om een beetje geld te hebben. Mm -hmm. Maar toen heeft hij zich zo verschrikkelijk overwerkt. Dat hij absoluut een jaar naar het zuiden moest om bij te komen. Oh ja, ja. Toen zijn jullie een jaar naar Italië geweest. Ja, precies. Het was allemaal best lastig. Ivar, die was toen net geboren. Maar we moesten wel. Oh. Het was een prachtige, prachtige reis. Hmm. En het heeft door wat leven gered. Maar het kostte wel een ontzettende hoop geld, Christine. Ja, dat begrijp ik. Maar het is wel heel fijn als je op dat soort momenten inderdaad het geld hebt. Het is te zeggen. Ik kreeg het van papa. Oh. Oh, ja. ja ik herinner me dat hij in die tijd net overleed is. Ja, net in die tijd. Ik kon toen niet eens naar hem toe om hem te verzorgen. Ivar kon ieder moment geboren worden en mijn arme Thorwald was doodziek. Lieve aardige papa, ik heb hem nooit weer teruggezien. Hmm. Dat is mijn grootste verdriet geweest in mijn hele huwelijksleven, Christine. Ja. Ik weet hoe dood jullie op hem waren. Mm -hmm. Nou, en toen gingen jullie dus naar Italië? Ja, toen hadden we er in bezit geld voor... De dokter zette er nogal haast achter. Maanden na zijn we vertrokken. En hij is helemaal gezond teruggekomen? Zo gezond als een vies. Oh, ik dacht dat het meisje zei dat de dokter er was, die meneer die tegelijk met mij aanbelde. Oh, nee, dat is dokter Rank. Die komt hier niet als dokter. Hij is onze beste vriend. Oh. Hij komt hier minstens één keer per dag even aanlopen. Nee, Thorwald is nooit meer ziek geweest sindsdien. De kinderen zijn kerngezond. En ik ook. Oh, wat is het toch verrukkelijk om te leven en gelukkig te zijn. Maar vertel eens. Hoe is het met jou? Toen mijn man stierf was er geen geld meer. Dus heb ik van alles gedaan om aan de kost te komen. Les geven, huishoudelijk werk en voor mijn zieke moeder gezorgd. Uh, die is inmiddels ook overleden. Daarom ben je natuurlijk naar de stad gekomen. Ja. Ik had er in die uithoek niemand meer om voor te leven. Ik hield het er niet langer uit. Je zou er eens even uit moeten. Een paar dagen met vakantie of zo. Oh, Nora, daar heb ik toch helemaal geen geld voor. Wat ik nodig heb is een baan. Nora. Denk jij dat je man iets voor mij zou kunnen doen? Vast wel. Laat dat maar aan mij over. Ik zal het hem heel vriendelijk vragen. Ik wil je heel graag van dienst zijn, Christine. Ach, dat is lief van je, Nora, dat je je zo voor mij interesseert. Dubbel zo lief. Omdat je zelf zo weinig weet van de moeilijkheden van het leven. Ik? Ben ik daar zo weinig van? Nou ja... Dat beetje handwerken en zo. Ach, je bent toch nog een kind, Nora. Dat moet je niet zeggen. Oh, niet? Je bent dan al net als de anderen. Jullie denken allemaal dat ik niet deug voor iets ernstigs. Kom, kom. Dat ik nog niets gedaan heb. Deze moeilijke weer Ach, maar mijn lieve Noora, je hebt mij maar zo even van al die tegenspoed verteld. Ach, dat was niks. Ik heb het je belangrijkste... Het belangrijkste heb ik je nog niet verteld. Het belangrijkste? Wat bedoel je? Je onderschat me volkomen, Christine. Maar daar heb je het recht niet toe. Jij bent er trots op dat je zoveel voor je moeder gedaan hebt de afgelopen jaren. Ik onderschat niemand, Nora. En natuurlijk ben ik trots en blij dat ik moeders laatste dagen wat heb kunnen verlichten. Laat ik je dan eens wat vertellen, Christine. Ik heb ook iets om trotser te zijn. Oh, maar daar twijfel ik geen moment aan. Wat dan? Zachjes. zachtjes. Stel het door wat het zal horen. Hij is de laatste die het mag weten. Mm -hmm. Niemand mag het weten. Niemand. Behalve jij, Christine. Maar uh, wat is het dan? Weet je... Ik heb ook iets om trots op te zijn. Ik heb namelijk Thorwalds leven gered. Zijn leven gered? Hoe dan? Ik heb je toch verteld dat we naar Italië geweest zijn. Thorwald zou nooit beter geworden zijn als we daar niet heen gegaan waren. Jawel, maar je vader gaf je het geld dat je nodig had. Dat denkt Thorwald. Dat denken alle andere mensen. Maar... Papa heeft ons nooit één cent gegeven. Ik heb het geld bij elkaar gebracht. Jij? Al dat geld? Twintigduizend kronen! Kind, wat zeg je daarvan? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen, Nora? Had je soms in de loterij gewonnen? De loterij? Zou daar nog aan geweest zijn? Waar heb je het dan vandaan gehaald? Haha, <laughs> Je hebt het ook niet kunnen lenen. Oh, waarom niet? Je kunt als vrouw niet lenen zonder goedvinden van je man. Oh, dat kan je wel. Als het een vrouw is die een beetje gevoel voor zaken heeft, een vrouw die een beetje handig is. Oh. Mm -hmm. Nora, ik begrijp niet hoe Dat jij... hoeft ook niet. Bovendien, ik heb nooit iets gezegd over geld lenen. Ik kan het op allerlei andere manieren gekregen hebben. ik zou het van een of andere bewonderaar gekregen kunnen hebben. Ik ben uiteindelijk tamelijk aantrekkelijk. Oh, dat is toch niet zo raar? Je stikt zo wat van een nieuwsgierigheid, hè, Christine? Nora, je hebt toch geen onbezonnen dingen gedaan? Is het onbezonnen om je mans leven te redden? Ik vind het onbezonnen, om zonder dat hij het weet. Hij mocht er juist niets van weten. Lieve hemel, begrijp je dat dan niet? Hij mocht absoluut niet weten hoe slecht hij er aan toe was. Oh, wat erg. De dokters kwamen naar mij toe om te zeggen dat zijn leven in gevaar was. Dat het enige dat hem kon redden een verblijf in het zuiden was. Dus, ik heb een oplossing gezocht. Hmm. Je nee. vader heeft hem natuurlijk wel verteld, dat het geld van hem kwam, hè? Nee, papa stierf net in die tijd. Oh. Och, ja, ik was van plan om hem op de hoogte te brengen van de zaak, en hem te vragen om me niet te verraden. Maar hij was zo ziek, en toen hoefde het al niet meer. En je hebt je man er nooit iets van verteld? Lieve help, nee, het kon toch niet? heeft zulke uitgesproken ideeën op dat punt, doorwalt met zijn sterk ontwikkelde gevoel van eigenwaarde. Ja. Het zou zo pijnlijk voor hem zijn, als hij wist dat hij iets aan mij te danken had. Dus je zult het hem nooit vertellen? Jawel, later misschien, maar nu nog niet. Ach, als ik niet meer zo mooi ben als nu. Altijd goed om iets achter de hand te hebben. Je bent me er eentje, Nora. Nou, het is, is niet gemakkelijk hoor. Om op tijd je verplichtingen na te komen. Ik heb ze wat op alles moeten bezuinigen. Ja, van het huishoudgeld kon ik natuurlijk niks afnemen. Want Thorwald moest het toch goed hebben. En de kinderen ook. Dus jij moest bezuinigen op je eigen uitgaven? Ja, natuurlijk. Het was ook het eenvoudigste, Nora. <laughs> Ik gebruikte nooit meer dan de helft van mijn kleedgeld. Ik kocht de goedkoopste dingen. Nou ja, alles staat je ook even leuk. Ik heb gelukkig ook nog andere inkomsten gehad. Tikwerk bijvoorbeeld. Het is eigenlijk heel gemakkelijk, hoor, om op die manier je geld te verdienen. Noora, hoeveel heb je nu op die manier kunnen afbetalen? Ja, goh. Dat kan ik zo precies niet zeggen. Ja, al die geldzaken zijn zo moeilijk om uitwijs te worden. Oh, soms dacht ik dat het heerlijk zou zijn... als een alberijke man verliefd op me geworden zou zijn. Wat? Wat voor een man? Nee, onzin. En dat hij nu gestorven was... en dat zijn testament geopend zou worden... En dat daar dan stond met grote letters. al oh, mijn geld moet onmiddellijk aan die beminnelijke Nora Helmer worden uitbetaald. Maar Nora, wat was dat dan voor een man? Oh, snap je dan niet? <laughs> die oude man bestond helemaal niet. Het was alleen maar iets waar ik steeds aan dacht als ik niet meer wist waar ik het geld vandaan moest halen. Oh, oh ik... Ik ga er eens van door. Oh nee, wel nee, blijf nou. Er is vast iemand voor Thorwald. Ja! Neemt u me kwalijk, mevrouw, maar er is hier iemand die meneer wil spreken. Maar ik wist niet, omdat de dokter binnen is. Wie is die meneer? Ik ben het. Mevrouw. U? Wat betekent dat? waarover wou je mijn man spreken? Over bankzaken, tot op zekere hoogte. Ik heb een baan bij de hypotheekbank en uw man wordt nu onze uh, chef. Nou, Het is dus over... over... zaken, droge kantoorzaken mevrouw. Altijd Wilt u zo vriendelijk zijn om even naar de studeerkamer te gaan? Nora, wie was die man? Dat is zaakwaarnemer staat. Dus hij is toch. Ken je die man? Ik heb hem gekend. Lang geleden. Hij is een tijd zaakwaarnemer bij ons in de buurt geweest. Nee, nee, nee. Ik wil je niet storen. Ik ga liever even bij de vrouw zitten. Oh, pardon. Ik zie dat ik hier ook niet gelegen kom. Wel nee, helemaal niet. Uh, oh, dokter Rank, mag ik je even voorstellen, dit is Christine, mevrouw Linde. En mevrouw. Hoe maakt u het, meneer Rank? Wat kwam die man bij Thur wel doen? Ik weet het echt niet. Ik hoorde alleen dat het iets met de hypotheekbank te maken had. Ik wist niet dat, dat zaak waarnemen, kost dat iets met de hypotheekbank van doen had. Ja, hij heeft daar een soort betrekking. Oh, zeg eens dokter. Worden al die mensen die bij de hypotheekbank werken nu afhankelijk van Torvald? Vindt u dat zo grappig? <lacht> Waarom niet? Ja, het is toch ontzettend grappig om te bedenken dat, dat, dat Torvald nu zoveel invloed op zoveel mensen krijgt. Dokter, heeft u ook trek in bonbon? Kijk oh, eens aan, bonbon. Ik dacht dat dat hier bewonen was. Ja, maar deze heeft Christine voor me meegebracht. Wat, ik? Schrik maar niet. Jij kon immers niet weten dat Thorwald niet wil dat ik snoep. Weet je, hij is ontzettend bang dat ik mijn tanden ermee bederf. Maar och, mijn enkel pjeetje. Alsjeblieft. En deze is voor jou, Christine? Dank je. En ik mag er ook eentje. Een kleintje maar. Daar is oh, Thorwald. Weg, weg, op zich. zeg. lief. Is die weg? Ja, hij is weg. Mag ik je even voorstellen? Dit is Christine. Christine? Pardon, ik weet niet hoe. Mevrouw Linde Thorwald, lief. Mevrouw Christine Linde. Ach, u bent zeker een jeugdvriendin van mijn vrouw. Ja. We kennen elkaar van vroeger. Christine is naar de stad gekomen om een baan te vinden. Uh, misschien zou jij iets voor haar kunnen doen bij de bank. Dat lijkt me heel goed mogelijk. Hebt u ervaring met kantoorwerk? Ja. Dan lijkt me dat geen enkel probleem. Zie je wel. Ik dacht wel dat het zou lukken. Ik moet nu jammer genoeg gaan. Wacht, ik ga met je mee. Blijf je niet te lang weg, door wat lief? Een uurtje maar, langer niet. Waar ga je ook weg, Christine? Ja, ik moet weg, Nora. Ik moet een kamer zoeken. Dan kunnen we misschien zoveel samen gaan. Dag Nora. hartelijk dank voor alles. Wat is dit? We zijn Ik ben er wel, ik ben is eindelijk. Ik ben een wel, ik ben er eindelijk. Ik ben er Ik ben er eindelijk. Ik ben Ik ben er eindelijk. Ik ben er Ik ben Ik ja dat liep heel we neem hey ze even een ja, ja, ja, ja, hoef, ja. boven. ja natuurlijk. Kom een vol. straat. straat. straat. Ik denk, mevrouw Helmer. Wat wilt u? Excuseer me, maar de voordeur stond open. Iemand was zeker vergeten om dicht te doen. Mijn man is niet thuis, meneer staat. Dat weet ik. Oh, uh, wat wou u dan eigenlijk? Even met u praten. Wou u mij spreken? Ja. Vandaag, maar het is vooral niet de eerste van de maand. Nee, het is kerstavond. En dat zal van u zelf afhangen of het dan voor de kerstfeest worden zal. Wat wilt u toch? Ik kan me daar helemaal niet... Daar hebben we het later wel eens over. Het gaat nu over iets heel anders. Heb je nog een blikje? Ja, ik, ik heb er even. Goed dan. Ik zat in Alstons restaurant. En ik zag uw man voorbij komen. Ja? Met een dame. Wat zou dat? Mag ik zo brutaal zijn te vragen... of dat een zekere mevrouw Linde was? Ja, dat was ze. En mag ik dan nog brutaler zijn te vragen... of zij een baan bij de bank krijgt? Hoe durft u me zoiets te vragen, meneer Kroostad? Maar om uw vraag te beantwoorden, ja... mevrouw Linde krijgt een baan bij de bank. Ik vermoed al zoiets... Wilt u mevrouw Helmer zo goed zijn te zorgen dat ik mijn baan bij de bank niet verlies? Maar meneer Krochstad, waarom zou u de zijn raam uw baan verliezen? Oh, u hoeft even over mij niet te doen alsof u nergens van af weet. Ik begrijp heel goed dat het niet prettig zal zijn voor uw vriendin om mij te ontmoeten. Ik verzeker u dat ik... Ik raad was... u aan uw invloed aan te wenden om het te verhinderen. Ik heb volstrekt geen invloed. Luister eens mevrouw. Als het echt nodig mocht blijken, zal ik vechten alsof mijn leven ervan afhangt om mijn baan bij de bank te behouden. Lijkt er inderdaad op. Het gaat niet alleen om het salaris. Daar ben ik me nog wat minst op te doen. Het is wat anders. Zoals u weet heb ik mij een aantal jaren geleden nogal... nogal in de nesten gewerkt. Ja, ik heb, meen ik, zoiets gehoord. Ja. De zaak is niet voor de rechter geweest, maar... er werden toch een aantal dingen onmogelijk voor mij. Zo heb ik me toen ook ingelaten met, het, met dat soort zaken waarvan u ook weet. Ja, dat heb ik vaker gehoord. En ik wil er nu mee ophouden. Mijn kinderen worden groot. En terwijl van hen moet ik zoveel mogelijk in de algemene achting stijgen. Die baan bij de bank is zo gezegd de eerste stap in de goede richting. Maar meneer Kroogstad, ik, ik kan u werkelijk niet helpen. U wilt me niet helpen. Maar ik heb de mogelijkheid om u te dwingen. Aan mijn man vertellen, dat ik u geldschuldig ben, hè? En dat ik dan alles wel deed? Dat zou heel laag van u zijn. Ik ben zo trots op mijn geheim geweest. Ik zou het niet kunnen verdragen, als hij het op zo'n botte en tactische manier moest door. Is dat uw enige angst? Als mijn man erachter komt, dan betaalt hij u natuurlijk het resterende bedrag. Dan hebben we niets meer met u te maken. Luister maar, Helmer. Of mijn geheugen laat met de steek, of u weet niet veel van zaken. Ik zal maar wat duidelijker uitdrukken Wat bedoelt u? Toen uw man ziek was, kwam u naar mij toe om twintigduizend kronen te lenen. Ik wist niemand anders om naartoe te gaan. Ik beloofde u voor het geld te zorgen. En dat hebt u ook gedaan. Ik beloofde u voor het geld te zorgen op bepaalde voorwaarden. Maar op dat moment was u zo bezorgd voor de gezondheid van uw man, dat u waarschijnlijk de details over het hoofd hebt gezien. En waar hebt u het over? Op de schoolbekentenis voegde ik toe dat uw vader borg moest blijven voor de som. Deze toevoeging moest hij tekenen. Moest? Hij heeft toch getekend? Ik had de datum niet ingevuld, dat wil zeggen dat uw vader de datum in moest vullen als hij tekende, weet u dat nou? Ja, ik, ik, ik geloof hem wel. Toen heb ik een document aan u gegeven, opdat u het naar uw vader kon sturen. Klopt dat? Ja. En dat heb je ook onmiddellijk gedaan, want een dag of vijf, zes later gaf ik mij weer terug, ondertekend door uw vader en ik gaf u het geld. En heb ik niet regelmatig afbetaald? Ja, ja, tamelijk regelmatig. Maar om nog even terug te komen op waar we het net over hadden... ...het was wel een moeilijke tijd voor u, mevrouw Helmer. Hm? Ja, dat was het zeker. Uw vader was toen ziek, meen ik. Hij lag op sterven. En die stierf voor er kort daarna. Ja. u mij eens, mevrouw Helmer... ...herinnert u zich nog de dag waarop uw vader stierf? Ja, natuurlijk. De datum. Papa stierf op 29 september. Dat klopt, ik heb het zelf ook even nagekeken. Maar dat brengt ons op iets... vreemds, Iets dat ik absoluut niet kan verklaren. Wat bedoelt u vreemd? Ik weet niet... Het vreemde maar voor Helmer is dat uw vader deze schuldbekentenis... drie dagen na zijn dood ondertekende. Wat? Dat begrijp ik niet. Uw vader stierf op 29 september. Kijk eens hier... Uw vader dagtekende tekende op 2 oktober. Is dat niet vreemd, mevrouw Helmer? Hm? Kunt u dat verklaren? Nee, absoluut niet. Dat die datum misschien door een ander is ingevuld, is niet zo verschrikkelijk. Maar is die handtekening wel... Het is toch wel echt uw vader die dit papier heeft getekend, mevrouw helder. Hm? Nee, het was mijn vader niet. Ik heb mijn vaders naam er neergezet. Mevrouw, weet u wel dat dat een gevaarlijke bekentenis is? Waarom liet u die door uw vader ondertekenen? Het was onmogelijk. Hij was veel te ziek. Ik had hem dan het hele geval moeten uitleggen en moeten vertellen dat mijn man in levensgevaar verkeerde. Dat kon absoluut niet. Mevrouw Helmer, u beseft kennelijk niet waar u zich schuldig heeft gemaakt. Maar laat u wel vertellen dat het geen ik ooit misdaan heb. Niet erger was dan dit, maar mijn goede naam was geruineerd. Wilt u mij wijsmaken dat u eens een moedige daad hebt gedaan om het leven van uw vrouw te rennen? De wet vraagt niet naar beweegheden. Dat moet dan wel een stomzinnige wet zijn. Mevrouw, u doet me wat u denkt dat het beste is. Als ik voor een tweede keer word weggejaagd, zult u mij gezelschap houden. Mevrouw? Wil je de kerstboom binnenbrengen? Natuurlijk, mevrouw. Wat een onzin. Me een beetje bang proberen te maken. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Nee, dit... Dit kan niet. Ik deed het uit liefde. Zo. Daar heb je het gewoon honger van. Hier. Hier weer. Zo. Dank je. Ga nu maar weer naar de kinderen. Goed, nu En daar wat bloemen. En het slingen. afschuwelijke man. Ach, allemaal onzin. Ik zal alles doen waar je plezier in hebt, doorwand. Ik zal voor je dansen. Ik zal voor je zingen. Hier? Nee. Vreemd? Ik zag Kroos dat net om de hoek verdwijnen. Oh, oh ja, dat is waar ook. Die was hier regen. Je moest zeker een goed woordje voor hem doen? Ja. Mijn dwangvogeltje moet geen valse toontjes laten horen en zeggen dat er niemand was. Wat ah, is het hier toch lekker warm? En gezellig. Doorwoud? Ja? Verheug me zo ontzettend op dat gecostumeerde bouw morgenavond. En ik ben dol benieuwd om te zien in wat voor creatie jij me zult verrassen. Heb je de erg druk, Doorwoud? Wat zijn dat voor papieren? Bankzaken. Als je het niet zo druk had. Oh! Als je het niet zo druk had, dan zou ik je willen vragen om me te helpen bedenken wat ik morgenavond aan moet. Je hebt zo'n uitzonderlijke goede smaak. Ik zal er eens over denken. We komen er wel uit. Lief van je. ziet de bomen schitterend uit, vind je niet? Mm -hmm. Vertel eens iets over die kroegstad. Heeft hij werkelijk zoiets ergs gedaan? Valse handtekeningen gezet. Besef je wat dat betekent? Misschien had hij wel een hele goede reden. Ik veroordeel mensen nooit onvoorwaardelijk, maar deze man heeft zich bovendien door geknoei en gedraai uit de situatie proberen te redden. En dat heeft hem geen goed gedaan. Maar geloof je dat dat nou... Denk eens even in, die man heeft een gezin. Die moet altijd liegen en draaien om niet door de man te vallen. En dat moet een voorbeeld voor zijn kinderen zijn. Het is wel schuwelijk. En jij wilt voor hem pleiten. Nee, Nora, lief, dit soort mensen is in de grond bedorven. Hij heeft waarschijnlijk een ongelukkige jeugd gehad. Een ongelukkige jeugd? Nee, Nora, ik zou niet eens met hem samen kunnen werken. Ik voel me letterlijk fysiek onwel worden in de nabijheid van zulke soort mensen. Wat is het hier warm? Ik moet nog zoveel doen. Ja, ik moet ook nog wat werken, voor het weten. <coughs> en uh, ik zal eens even over je jurk nadenken, hoor. ja. Is niet waar. Dit kan niet. Dit kan niet waar zijn. Mevrouw, de kinderen vragen alsmaar of ze nu weer bij u mogen komen. Nee, nee, eh, nee, laat ze nu niet hier komen. Ga jij alsjeblieft naar ze toe, Helene? Ja, goed, mevrouw. Slecht voorbeeld voor mijn kinderen. Een ongelukkige jeugd bezorgen. Nee, dat zal niet gebeuren. Het is gewoon niet waar. Deze dag. Maar misschien, nee, niets in de brievenbus. Helemaal leeg. Ach, onzin. Dat kan je toch niet echt menen? Dat kan toch niet? Ik heb drie kleine kinderen. Ik heb eindelijk de doos met uw kostuum gevonden, mevrouw. Dankje. Zet maar op tafel. Nou, ja. het ziet er wel gehavend uit. Ik wou dat ik het in stukken kon scheuren. Dat zou zonde zijn. kan nog best in orde gemaakt worden. Het is alleen wel een geduldwerkje. Ik zal mevrouw Linde vragen of ze me wil helpen. We gaan toch niet naar buiten met het afschuwelijke weer. U zult verschrikkelijk kou vatten, mevrouw. Het zou het ergste niet zijn. Wat doen de kinderen? Ze zitten met hun cadeautjes te spelen. Maar ja, ze zijn Vragen zouden... ze naar me? Ze zijn gewend dat u bij hen bent. En toch zal ik voortaan niet zoveel meer bij hen zijn als vroeger. Ach, kleine kinderen ben overal aan. Geloof je dat? Geloof je dat ze hun mama zouden vergeten als ze voorgoed weg was? Voor goed weg. Je moet eens zien hoe mooi ik er morgen uit zal zien. Ja, ja, dan zal niemand op het feest zo mooi zijn als ik, mevrouw. Oh, als ik maar weg durfde te gaan. Als ik maar zeker wist dat hier niemand kwam. ...dat er in de tussentijd maar niets gebeurde. Ach, doe niet zo raar. Er komt geen mens. Komen ze. Komen ze. ja. Oh, ben jij het, Christine? Ben je alleen? Fijn dat je komt. Kan ik wat voor je doen? Moet je horen... Morgen is bij de buren een gekostumeerd bal. En dan nou wil Thorwald dat ik als Napolitaans meisje ga... en de Tarantella dans die ik op Capri heb geleerd. Je gaat een hele voorstelling geven als ik het goed begrijp. Thorwald wil graag dat ik het doe. Hmm. Kijk, hier is het kostuum. Huh? Maar het is helemaal kapot, zie je. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet oh, of het zo... Maar dat is toch helemaal niet zo erg, Nora. Um, geef maar even gaan en naald, dan maak ik het wel even voor je. Aan je, Christine. Dank je. Het een ja. Ja. Nog, hè? Hm? ja, Komt die dokter Rank hier vaak? Ja, iedere dag. Hij is Thorwalds beste vriend. Al van voor ons vrouwen. Hij is zo goed als een lid van het gezin geworden. Heb je. Heb je van hem geld geleend? Nee, beslis niet. Het zou te pijnlijk zijn. Bovendien had hij op het moment helemaal geen geld. Dat was misschien wel zo gelukkig. Ik moet dat andere uit de wereld hebben. Daar moet ik vanaf. Ja. Ja, dat zei je gisteren ook al, maar. Onzin. Als iemand alles betaalt wat hij schuldig is, dan krijg je zijn schuldbekentenis toch terug? Ja, natuurlijk, Nora. En dan kun je die in honderdduizend stukjes scheuren. En verbranden. Het smerige, ding. Oh, dan zal je door wat hebben. Oh, ja. Um, Wacht, ik ga wel even bij de kinderen zitten met mijn naaiwerk. Tot zo, Christine. Tot zo, Nora. Verlangt. Wie was dat? Christine. Ze helpt me bij het repareren van mijn kostuum. Ik zal er prima uitzien. Ja. Was het niet een goed idee van me? Fantastisch. Maar is het niet aardig van mij dat ik doe wat je zegt? Aardig? Doen wat je man zegt? Ja, goed liefje. Ik weet dat je het niet zo bedoelde. Maar ik zal je niet verder ophouden. Je zult wel moeten passen. Jij moet zeker nog werken. Ja, ik ben nog even bij de bank geweest. Thorwald? Ja? Als je eekhoorntje je nu eens heel dringend iets voegt. Wat dan? Zou je het dan doen? Dan moet ik natuurlijk wel eerst weten wat het is. Ik zal als een elfje voor je dansen in de manen Thorwald. Nora, je bedoelt toch niet hetzelfde als vanmorgen, hè? Jawel, Thorwald, ik smeek het je. Het verbaast me dat je dan nu weer mee komt. Maar je moet doen wat je vraag. Krofstad mag zijn baantje bij de bank niet verliezen. Maar, mijn lieve Noora, zijn baantje gaat naar mevrouw Linde. Ja, dat is verschrikkelijk aardig van je. Maar kun je niet iemand anders ontslaan in plaats van Krofstad? Je drijft nu wel een beetje door, Noora, schat. Doorwald, denk aan jezelf. Die man schrijft immers in de meest vreselijke kranten. Dat heb je zelf gezegd. Ik kan je zo ontzettend veel kwaad doen. Zo bang voor hem. Je denkt natuurlijk aan je vader. Ja, precies. Weet je nog wat voor verschrikkelijks over hem schreven en hem belasterden? Mijn lieve kleine Nora, er is een aanzienlijk verschil tussen jouw vader en mij. Je vader was als ambtenaar niet onaantastbaar en dat ben ik in mijn positie wel. wat ik smeek je. Ontsla niet. Nee, kindje, als het bekend werd dat ik me door mijn vrouw had laten overhalen... Nee, er komt niets van in. Ze weten bij de bank al dat ik hem ga ontslaan. Wat dan nog? En bovendien laat hij zich voorstaan op het feit dat wij elkaar vroeger gekend hebben. En dat vind ik hoogst pijnlijk. Hij maakt mijn positie bij de bank gewoon onhoudbaar. Torwald, dit meen je toch niet serieus wel? En waarom niet? Nou ja, het zijn toch eigenlijk wel kleinzielige overwegingen. Wat zeg je daar? Kleinzielig. Vind je mij kleinzielig? Nee, nee, Torvald schat. Integendeel. En daarom vind daarom, ik. Juist... Laat maar. Nee. Jij zei dat mijn motieven kleinzielig waren, nee, nee. dus zal ik ook wel kleinzielig zijn. Heel goed, laten we deze zaak voor eens en vooral uit de wereld houden. Oh. Helene. Ik had geholpen. Wil je deze brief onmiddellijk laten bezorgen? Hè? Dat rest staat erop. Ja. Precies zo, dwingeland. Wat stond er in die brief? Krogstad zijn ontslag. Laat die brief terughalen, alsjeblieft. Doe het voor mij, doe het voor de kinderen, alsjeblieft. Het kan nog. Nee, het is te laat. Ja, het is te laat. Lieve Nora, ik vergeef je je angst. Al is het wel een belediging voor mij dat je denkt dat ik bang ben voor zo'n zaakwaarnemertje. Maar ik vergeef het je, want het bewijst hoeveel je van me houdt. Ja, toch? Het... Geloof me, Noora, als het erop aankomt heb ik voldoende moed en kracht. Je zult zien dat ik mans genoeg ben om alles op me te nemen. Wat bedoel je daarmee? Alles, zeg ik je. Zover zal het gelukkig nooit komen. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. Ga jij de tarantella nog maar wat oefenen. Ik ga naar mijn kamer, dan heb ik er geen last van. Dan kun je net zoveel lawaai maken als je wilt. een jas omdoen, als je het goed vindt. Geef het u maar. Zo, je Zo... Ja, maar het is binnenbehaaglijk, kind. Het doorwald is even bezig. Komt u gezellig bij mij zitten. Dank u. Dat is lief van u. Ik zal er gebruik van maken, zolang ik nog kan. Hoe bedoelt u dat? Is er iets met u aan de hand? Ik ben de miserabelste van al mijn patiënten. Ik heb mijn inwendige balans eens opgemaakt. Bankroet. Binnen een maand lig ik waarschijnlijk al te vergaan op het kerkhof. Nee, toch. Zegt u niet van die afschuwelijke dingen. Ik moet nog één onderzoek doen. Dan weet ik ongeveer hoeveel tijd mij nog rest. U moet me echter één ding beloven. Namelijk... Ik wil niet dat Thorwald met zijn verfijnde natuur in mijn ziekenkamer komt. Hij heeft zo'n afkeer van alles wat lelijk is. Maar dokter... Ik wil hem er niet hebben, zeg ik u. Onder geen beding. Zodra ik zekerheid heb over het ergste, stuur ik u een visitekaartje met een zwart kruis erop. Dan weet u dat het einde nadert. Lieve beste dokter Rank, u mag helemaal niet van ons weggaan, van Thorwald en mij. U komt dat verdriet gauw genoeg te boven. Zij die sterven worden gauw vergeten. Gelooft u dat? Ach, men maakt zo gauw nieuwe vrienden, kennissen, knoopt nieuwe relaties oh. aan. Oh, daar is iemand. Is er iets vervelends? Nee, nee, helemaal niet. Het is mijn nieuwe kostuum. Uw kostuum? Maar het ligt toch daar? Oh, ja, dat! Maar dit is een ander. Aha. Thorwald mag het niet weten. Precies. Gaat u maar naar hem toe. Hij zit in zijn kamer. Hou maar even aan de praten. <laughs> Maakt u maar geen zorgen, hoor. Ik zal hem niet laten ontsnappen. Staat hij te wachten in de keuken? Ja, hij is achterom gekomen. Maar heb je hem dan niet gezegd dat er iemand op bezoek was? Jawel. Maar die trok hij zich niet van aan. Hij wou niet weg. Hè? Nee, hij gaat niet weg voor hij u gesproken heeft. Nou goed dan. Laat hem dan maar binnen. Maar wel zachtjes en zeg het tegen niemand. Het is een verrassing voor meneer. Ja, mevrouw, ik begrijp het. Oh, dit is verschrikkelijk. Dit is verschrikkelijk. Nu gaat het dan toch gebeuren. Nee, nee, nee. Nee, dit mag niet, dit kan niet. Zachtjes, mijn man is binnen. Een ogenblikje. Wat wilt u? Ik moet iets weten. Vlucht dan, wat is het? U weet dat ik ontslagen ben. Ja, ik kon er niets meer aan doen. Ik heb mijn uiterste best voor u gedaan. Houdt uw man al zo weinig van u? Hij weet aan u kan blootstellen. Toch waagt hij mij ontslagen. weet toch zeker niet dat mijn man iets weet? Wat wilt u van me? Ik maar maar even zien hoe het aan u gaat, mevrouw Helmer. Ik moest de hele dag aan u denken... Geloof ik graag. Ik wou u alleen even zeggen dat u de zaak niet al te serieus hoeft op te nemen. Ik zal voorlopig geen aangifte doen. Nee, natuurlijk niet. Ik had ook niet gedacht dat u dat zou doen. De hele zaak kan inderdaad minder geschikt worden. Er hoeft niets van bekend te worden. We kunnen het tussen ons drieën houden. Maar mijn man mag er nooit iets van te weten komen. Hoe denkt u dat te voorkomen? Hm? Kunt u betalen wat er nog staat? Nee, nee, nee, niet direct. Nou, dat zou u toch niet geholpen hebben, want ik geef u de schuldbekentenis toch niet terug. Wat wilt u dan, in hemelsnaam? Ik heb hier een brief voor uw man. Staat daar alles in? Op de meest vriendelijke manier gesteld. Hij mag die brief niet in handen krijgen. Verscheur hem. Ik, ik, ik zal het proberen zo snel mogelijk dat geld te pakken te krijgen. Dat geld komt wel. Dat is niet het belangrijkste wat ik wil. Maar wat wilt u dan wel? Ik Ik wil er bovenop. Ik wil eruit komen. Ik wil dat uw man mij daarbij helpt. Ik heb een baan nodig. Desnoos creëert hij maar een positie voor mij. Dat doet die van zijn leven niet. We zullen zien. U weet nu wat het op staat. Ik doe geen domme dingen. Ik verwacht een bericht van Helmer... Zodra hij de biegel me heeft. Tot ziens. Hij loopt door. Hij geeft de brief niet af. Nee, natuurlijk niet. Dat zal al te erg zijn. Meer. Zo, volgens mij is je kostuum weer helemaal in orde. Nora? Wil je even passen? Oh, Christine! Ik weet ook niet dat dat het beste is. Dat is nog iets dat je niet weet. Ik heb een valse handtekening gezet. de hemel. zijn brief ongelezen terugvragen. Te hem ik maar eens voorzien. Op deze tijd gaat Thorwald altijd... Houd hem bezig. Uh, ga, ga weer op zijn kamer zitten. Ik ga Kroosland halen. Thorwald? Zo! Dan heb ik eindelijk mijn eigen kamer weer in. Kom lang, nou krijgen we wat te zien. Wat is dat nou? Wat, door wat, schat? Rank had me voorbereid op een prachtige verkleedpartij. Ja, dat had ik begrepen, maar dan heb ik me zeker vergist. Nee, niemand krijgt me te bewonderen in al mijn pracht vanmorgen. En Nora, je lief, wat zie je er moe uit. Heb je soms te veel geoefend? Nee, ik heb nog helemaal niet geoefend. Oh, maar dat had je wel moeten doen. Ja, dat had ik ook moeten doen, maar het lukt me niet zonder jouw hulp... Ik ben alles vergeten. Dat zullen we dan weer als gauw even ophalen. Hm? Ja, ontvang jij je zo me wat beloof het me. Ik ben zo nerveus, al die mensen. Je moet de hele avond met me oefenen. beloof je dat, beloof je dat. Je, je moet niet meer werken, geen letter, beloof ja, me dat. Ja, dat? ik beloof het je, ik beloof het je. Ik zal me vanavond geheel en al aan jou wijden. Hm? Arm, hulpeloos, schepseltje. Torbald, wat ga je doen? Oh, alleen even kijken of er post is. Nee, nee, wil nee, ik nee, niet doen, Torbald. Wat? Er zijn geen brieven, Torbald. Aha. Ik kan morgen niet dansen als ik niet de hele avond met jou oefen. Ben je dan zo bang, kindje? Ja, ontzettend bang. En laten we nu nog even oefenen. Dat kan nog net voor we gaan eten. Ga jij achter de piano zitten en zeg me wat ik moet doen, net als vroeger. Goed dan. Als jij het zo graag wilt. Speel nu, dan zal ik dansen. Langzamer, langzamer. Dat je te lang, Niet zo veel, zora. Nee, dat is helemaal fout. Ik heb je hebt het is toch een Laat mij eens voor haar spelen. Ja, dan kan ik haar beter laten zien hoe het moet. Kniek, spelen! Mijn lieve Nora, je danst op je leven ervan afhangt. Dat doen we dan. Rustig nou, Nora, rustig niet zo wild. Rang, hou op, hou op in het gekke Alsjeblieft op. Dat had ik nooit gedacht. Je bent alles vergeten wat ik je geleerd heb. Ik heb het je toch gezegd. Ja, daar moet nog heel wat aan gedaan worden. Ja, je ziet hoe nodig het is. Je moet echt tot het laatste moment met me blijven oefenen. Ik beloof me dat Torwald. Je kunt op me rekenen. Je moet ook niets anders doen dan je met mij bezighouden. Geen brieven openmaken. Z zelfs de brievenbus niet. Je bent dus nog steeds bang voor die man. Ja, dat ook. Nora, ik zie aan je gezicht dat er al een brief van hem is. Ik weet het niet. Maar je moet in ieder geval niet iets dergelijks lezen op dit moment. Laat er nu niet iets naars tussen ons komen voordat alles voorbij is. Geef haar nu maar haar zin. Mijn kindje kan het krijgen zoals ze het hebben wil. Maar morgenavond, als je gedanst krijgt... hebt, Dan ben je vrij. Het eten is opgediend, mevrouw. Breng maar een fles champagne, Helene. Ja, mevrouw. Haha, we hebben feest. Ja, champagne. Tot aan het ochtendgeloren toe. En ook bonbons, helene! Hele. Een heleboel voor deze keer! Oh, kalm, kalm, kalm, doe niet zo wild en opgewonden. Hm, gedraag je nu weer als mijn lieve kleine leverikje. Ja, ja, zometeen. Uh, gaan jullie alvast maar naar de eetkamer. Ja, dat is een uitstekend idee. Ja, ik ga Kom mee, mee. Ja. Zo, en dan verheug ik me op de fles van Ik ken je, hartstikke wel. nog 7 uur voor middernacht en dan nog 24 uur tot morgennacht. Dan is de Tarantella voorbij. 7 en 24 is 31. Dus nog 31 uur te leven. Maar blijft mijn leeuwerikje nou toch? het! Nou toch een stijker worden. Oh, als hij mijn briefje maar wel ontvangen heeft. Oh, Daar is hij. Kom binnen. Er is niemand. Ik vond thuis een briefje van u. Wat is aan de hand? Ik moet u dringend spreken. En dat moest per se hier gebeuren. Het kan niet bij mij thuis. We zijn hier alleen. De helmers zijn aan het feest bij de buren. Wat? Zijn de helmers daar aan het feest? Werkelijk? Ja. Waarom niet? Ja. Ja, waarom niet? Niels. Wij moeten eens praten. Hebben we dan nog iets te bespreken? Ja. Een heleboel. Waarom heb jij mij die brief destijds geschreven? Ik kon niet anders nieuws. Ik moest voor mijn zieke moeder zorgen en voor mijn twee broertjes. Jij had toen nog helemaal geen vooruitzichten. Jammer. Moet je dan zo vreed zijn? Toen ik het uitmaakte moest ik toch wel alle tedere gevoelens bij jou uitgroeien. Ik vond het zelf ook heel moeilijk. Je, je had ook niet het recht om mij te verstoten. Toen je dat deed was het alsof de grond onder mijn voeten wegzonk. Ja. Ik voel me nu ook zo. Ik heb niemand meer om voor te zorgen. Niemand die mij liefheeft. Je hebt het zelf gekozen. Ja. Ik kon toen niet anders. Niels... ...kunnen we niet wat meer contact met elkaar hebben? Christine? Waarom denk je dat ik naar de stad gekomen ben? Heb je werkelijk aan mij gedacht? Ja, natuurlijk heb ik aan jou gedacht. Ik heb mijn hele leven gewerkt... ...en ik vond het fijn. Maar... ...om nu alleen voor mezelf te werken is... Ja, ...is zo ontzettend leeg... Niels, geef me iemand iets om voor te werken. Ben je werkelijk wat je zegt? Weet je alles van mijn verleden? Ja. Christine, heb je er werkelijk te moed doen? Ik heb de behoefte om voor je te zorgen, Niels. Je kinderen hebben behoefte aan een moeder... En wij hebben elkaar nodig. Ik durf het met je aan. Dank je. Dank je, Christine. Oh, maar... Stilver, de Tantara. Ja, maar, maar... Kom, kom nu, gauw. Ja, ja, stem, ik, zal, ik zal... is het dan afgelopen? Is zal ik zal gaan, maar... Het is daar allemaal voor niks. Want je weet niet wat ik allemaal tegen de Helmers op touw heb gezet. Oh, jawel, wat zou weet ik van. En dan heb je toch de moed om. Ik, ik begrijp heel goed dat een man als jij... in wanhoop bepaalde dingen doet... Ik wou dat ik hem ongedaan kon maken. Je zou het kunnen doen. Je brief ligt nog in de bus. Doe je dit om je vriendin te redden? In eerste instantie was dat wel mijn plan, ja. Maar ik ben ervan teruggekomen. Ik heb hier zulke ongelooflijke dingen bijgewoond vandaag. Dat onzadige geheim moet aan het licht komen. Laat die brief waar die is. Goed. Als jij dat risico durft, dat neem je. Nu moet je weg. De dans is afgelopen. Ze kunnen ieder moment thuis komen. Ik zal er niet op je wachten. Dan kan ik je naar huis brengen. Ja, graag niet. Zo gelukkig ben ik dat nooit geweest. Oh. Wat een verandering allemaal. Weer een doel om voor te leven... Zo maar gauw komen. Daar zijn ze. Nee, nee, nee, nee, niet naar binnen. Ik wil nog helemaal niet naar huis. Oh, ik wil nog blijven. Een minuut langer, mijn lieve Nora. Oh, nee. Je weet wat we hadden afgesproken. Uh, Kom nog binnen, anders word je nog koud. En uh, toen, Thorvald, nog een uurtje daar. Zeg maar dan. Nora, liefste, weet dan niet uh, zo'n eigen wijs, mijn lieve leverikje. Het is al laat voor u oh, nee. Goedenavond. Christine. mevrouw Linde, u nog hier, zo laat? Ja, neemt me niet kwalijk. Ik wilde Nora zo graag even haar kostuum zien. Maar het was net te laat, jullie waren al naar boven. Toen heb ik maar gewacht. Ze is het aanzien wel waard, vindt u niet? Mijn capri-meisje. Mijn capricieus capri-meisje. Ze had een enorm succes vanavond. Hm. Maar als u me nu wilt excuseren... Nee. Nora, je moet alles aan je man vertellen. Ik wist het, je hebt niets te vrezen van Korstad, maar je moet het aan je man vertellen. Ik vertel het hem nooit. Dan zal de brieven doen. Dank je, Christine. Nu weet ik wat ik moet doen. Zo, mevrouw Linde, hebt u haar bewonderd? Ja, nee, mevrouw maar nu ga ik u een goede nacht toe wensen. Jij ook. Een goede nacht, Nora. En wees niet eigenwijs. Een woord, mevrouw Linde. Goede nacht en wel thuis. Een Goede nacht. Dorwald. Nee, helemaal niet Ik voel me zo fris als een hondje. En jij Jij ziet er moe uit Ik ben ook moe Ik ga denk ik maar meteen naar bed Zie je wel dat het niet zo gek was om naar huis te gaan Ik had wel gelijk hm? Je hebt altijd gelijk hm. Nu spreekt mijn leverikje als een groot mens Kijk me niet zo aan, Thorwald. Mag ik niet kijken naar mijn liefste bezit? Naar al die heerlijkheid die van mij is? Helemaal van mij alleen. Zeg alsjeblieft niet van dit soort dingen tegen me vanavond. Je hebt de tarantella nog in je bloed, merk ik. Dat maakt je nog verleidelijker. Weet je, als ik zo met je op een feestje ben, dan voorbeeld ik me vaak dat we heimelijk minnaars zijn. Dat niemand er iets van weet. Daarom praat ik dan ook nauwelijks met je. Ik weet dat je altijd aan me denkt. En als we dan naar huis gaan... ...stel ik me voor dat jij mijn jonge bruidje bent. En dat ik je voor het eerst mee naar mijn huis neem. Voor het eerst met je alleen ben. Je bent lief. Toen ik je de tarantella zag dansen... ...toen kookte mijn bloed... Ik hield het niet langer uit. Daarom heb ik je zo vroeg mee naar huis genomen. doe je, Thorwald? Laat me nu met rust. Ik heb nu geen zin. Wat krijgen we nou? Hou je me voor de gek? Ik heb geen zin. Ik, ik ben toch zeker je man? Ik ben moe. Thorwald, wat ga je doen? Even de brievenbus leggen, anders kan de krant daar morgenochtend niet meer in. Ga je nu nog werken? Je weet dat ik daar geen plannen toe had. Wat is dit? De brief. Oh nee. Oh nee, nee, trouwens. Een visitekaartje van Hank? Van dokter Hank? Staat er iets op? Ja. Een zwart kruis boven zijn naam. Het is net of hij zijn eigen dood aankondigt. Dat doet hij ook. Als wij dat kaartje zouden krijgen... dan had hij afscheid van ons genomen. Hij wil zich afzonderen om te sterven. Mijn arme vriend. Ik wist dat hij ziek was... Nadat ik hem zo gauw al moest verliezen. Als het dan toch gebeuren moet... ...kan je er maar het beste zo weinig mogelijk over zeggen. Hij maakte zo deel uit van ons leven. Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet meer is. Nu zijn wij alleen met elkaar. Nora lief. Dat is waar. Weet je, Nora... Soms wou ik wel eens dat jij werd bedreigd door een onmiddellijk gevaar. En dat ik dan alles wat ik heb, zelfs mijn leven op het spel zou zetten om jou te redden. Nu moet je je post gaan lezen, Thorwald. Nee, nee, nee, nee, vannacht niet meer. Vannacht wil ik bij jou zijn, mijn liefste. Met doodsgedachten aan je vriend? Je hebt gelijk. We zijn allebei in de war. Ik zal wel op mijn studeerkamer blijven vannacht. Goedenacht, Torvald. Slaap lekker. Slaap lekker, mijn zangvogeltje. Ja, dan uh, ga ik nog maar even de post doornemen. Hem nooit meer zien. Nooit. Nooit meer. De kinderen ook nooit meer. Oh, het koude, donkere water. Was maar voorbij. Vaarwel, Thorwald. Vaarwel, mijn kleintjes. Dora! Oh! Wat is dit? Weet je wat er in deze brief staat? Ja, ik weet het. Laat me gaan. Laat me eruit. Waar wil je heen? Je mag me niet redden. Het is dus waar. Dus wat hier staat is waar. Nee. Nee, dat kan niet. Dit kan niet waar zijn. Het is waar. Ik heb het hart en ziel van je gehaald. Kom me niet met dat soort onzin aanzetten. Torvald. Je rampzalige! Wat heb je gedaan? Laat me gaan. Je mag er niet verboeten. Ik wil niet dat jij een op je neemt. En nu geen dramatische toestanden... Jij blijft hier en geeft tekst en uitleg. Begrijp je wat je gedaan hebt? Geef antwoord, besef je het? Ja, ik begin nu alles te beseffen. Oh, wat een afschuwelijke schok. Jij bent mijn vreugde en mijn trots geweest al die jaren. En nu? Nu blijkt je een leugenaarster en hypocrite te zijn. Sterker nog, een misdadigster. Ja, inderdaad. Ik ben in handen van een gewetenloze man. Hij kan met me doen wat hij wil. En dat alles door de schuld van een lichtzinnige vrouw. Als ik er niet meer ben, ben je vrij. Onzin. Hij kan de zaak even goed bekendmaken. En ik die je op handen heb gedragen... zolang we getrouwd zijn... begrijp je wat je me aandoet? Ja. We moeten ons eruit redden. Alles moet blijven zoals het is. Alleen uiterlijk natuurlijk. Jij blijft dus hier in huis... maar van de kinderen blijf je af. We moeten de schijn zien te redden. Het dus is dat zo laat nog. Zo het ernstig toch? Zo. Verstop je Nora. Ik zal wel zeggen dat je ziek bent. Ja? Een brief voor mevrouw? Ja, geef maar hier. Ja, van hem. Jij krijgt hem niet. Ik zal hem lezen. Misschien zijn we nu wel verloren. Ik moet het weten. Een gelukkige omkeer in mijn leven... is dat ooit Nora. Nora. Het is, het is waar. Ik ben gered. Nora, ik, ik ben gered. En ik? Jij ook natuurlijk. We zijn allebei gered. Hij zegt dat, dat het hem spijt. Een gelukkige ommekeer in zijn leven. Ach, wat maakt het ook uit wat hij allemaal zegt. Ik, ik moet het maar als een boze droom beschouwen. Ja, doe dat maar. Hij schrijft het dat jij sinds kerstavond... Oh, dat moeten drie vreselijke dagen voor je geweest zijn, Nora. Ja. Ik heb een hevige strijd gestreden de afgelopen dagen. Nee, nee laten we niet meer aan al die afschuwelijke dingen denken. Het, het is voorbij. Luister toch eens naar me, Nora. Het lijkt wel of je het niet goed begrijpt. Het is voorbij. Ik, ik, ik vergeef je, je deed het uit liefde. Ja, dat is waar. Je hebt van me gehouden zoals een vrouw van haar man hoort te houden. Je had alleen niet voldoende inzichten om te beseffen wat je deed. Nee, waarschijnlijk niet. Steun maar op mij in het vervolg. Ik zal je wel adviseren en leiden. Je moet je maar niet aantrekken van wat ik in mijn eerste boosheid heb gezegd. Ik heb je vergeven, Nora. Ik zweer je dat ik je vergeven heb. Dank je voor je vergevingsgezindheid. Nee, ga nu niet weg. Wat, wat ga je doen? Ik ga dit maskeradepak uittrekken. Ja, ja, dat is een goed idee. Kom oh. eerst maar eens tot rust. Morgen zul je alles in een ander licht zien. En dan zul je ook voelen dat ik je vergeven heb. Oh, wat is ons huis toch gezellig en mooi, Nora. Hier ben je veilig. Hier zal ik je beschermen als een opgejaagde duif... die ik ongedeerd uit de klauwen van een havik heb gered. Ik zal je arm kloppend hartje wel tot kalm te brengen, en ik hoef niet eindeloos te herhalen dat ik je vergeven heb. Het is voor een man zoiets onbeschrijfelijk moois en bevredigends dat hij zijn vrouw vergiffenis heeft geschonken, zo van ganse harte. Daardoor is ze, om zo te zeggen, dubbel zijn eigendom geworden. Hij, hij heeft er als het ware opnieuw... Wat is dat nu? Ben je niet naar bed? Nee, ik heb me alleen maar verkleed. Maar waarom? Het is al zo laat. Ik ga vannacht niet slapen. Maar lieve Nora... Het is nog niet zo verschrikkelijk laat, Thorwald. Ga eens even zitten. We hebben een aantal dingen te bespreken. Nora, wat is er aan de hand? Je kijkt zo ernstig. Ga even zitten. Het zal wel even duren. Wat is er toch? Ik begrijp je niet. Nee, dat is het hem juist. Je begrijpt me niet. En ik heb jou ook nooit begrepen voor vanavond. En Nora. Nee. Laat me even uitpraten. Ik wil de balans opmaken. Hoe bedoel je dat? Valt je niets op? Wat zou me op moeten vallen? We zijn nu acht jaar getrouwd. Weet je dat dit de eerste keer is... dat wij, jij en ik, man en vrouw... een serieus gesprek met elkaar voeren? Serieus? Wat, wat bedoel je daarmee? Sinds we elkaar ontmoet hebben, hebben we nooit één serieus woord over een serieus onderwerp gesproken. Dan moest ik je dan bij moeilijkheden betrekken die je toch niet zou kunnen oplossen? Ik heb het niet over moeilijkheden. Ik zeg alleen dat we nooit bij elkaar hebben gezeten en de dingen tot op de bodem hebben uitgepraat. Mijn liefste, dat is toch helemaal niets voor jou? Daar heb je het weer. Je hebt me nooit begrepen. Ik ben verschrikkelijk miskend door wat. Eerst door papa. Daarna door jou. Miskend? Door je vader en mij? De twee mensen die meer van je hebben gehouden dan van wat ook ter wereld? Je hebt nooit van me gehouden. Je vond het gewoon erg prettig om verliefd op me te zijn. Nora, waar heb je het toch over? Het is waard hoor wat. Papa vertelde me altijd hoe hij over de dingen dacht. En dan dacht ik net zo. Als ik iets anders dacht, liet ik dat niet merken. Want dat zou hij nooit prettig hebben gevonden. Nora. Papa noemde mij zijn poppenkind. Speelde met me, zoals ik met mijn poppen speelde toen ik in jouw huis kwam. Dat is geen manier om over ons huwelijk te praten. Ik bedoel... toen ik van papa's handen overging in de jouwe, Jij richtte alles in aan jouw smaak. Zo kreeg ik dezelfde smaak. Of ik deed alsof. Ik weet het zelf niet zo goed. Nora, wat ben je ondankbaar en onredelijk. Ik heb kunstjes voor je opgevoerd, Torwalt. Maar jij wilde dat zo. Jij en papa hebben mij een groot onrecht aangedaan. Jullie zijn er de schuld van dat er niets van mij terechtgekomen is. Ben je hier dan nooit gelukkig geweest? Nooit. Ik dacht het te zijn. Maar in werkelijkheid ben ik hier nooit gelukkig geweest. Niet gelukkig? Ik heb alleen maar plezier gehad... Je bent heel lief voor me geweest, Thorwald. Maar ons huis was niet meer dan een speelkamer. Ik was jouw poppenkind. En de kinderen waren mijn poppen. Dat was ons huwelijk, Er zit wel een grond van waarheid in wat je zegt. Hoewel je het toch overdrijft. Maar van nu af aan wordt het anders. Het speelkwartier is voorbij. We beginnen met de opvoeding. Wiens opvoeding? Die van de kinderen of van mij? Van jullie allemaal, Nora. Ach, Thorwald. Jij bent er de man niet naar... om mij op te voeden... tot een echte vrouw voor jou. Dat zeg jij? En ik? Ben ik in staat... om kinderen op te voeden... Nora. Zei straks niet dat je me dat niet durfde toe te vertrouwen. Dat was in een vlaag van woede, daar moet je geen aandacht aan schenken. Maar je hebt helemaal gelijk. Ik ben er niet geschikt voor. Ik moet eerst een andere taak te hand nemen. Ik moet proberen mezelf op te voeden. En jij bent er de man niet naar om me daarbij te helpen. Wat zeg je toch allemaal? Ik moet het alleen doen. Daarom ga ik nu ook weg. Weg? Ik moet op eigen benen staan... als ik mezelf... en de wereld om mij heen wil leren kennen. Daarom kan ik hier ook niet langer bij jou blijven. Nora. Nora. Ik wil nu weg. Ik weet zeker... dat ik vannacht al bij Christine kan logeren. Je bent gek geworden. Ik laat je niet gaan. Ik verbied het. Het heeft geen zin om me nog langer dingen te verbieden. Ik zal de dingen die van mij zijn meenemen... maar ik zal niets van jouw spullen meenemen. Ja, dit is waanzin! Ik moet zien dat ik ervaring op doe. Maar om je man en je kinderen te verlaten... heb je daar wel eens aan gedacht wat de mensen hiervan zullen zeggen? Daar kan ik me nu niet mee bezighouden. Ik weet alleen dat het moet. Het is schandelijk om je zo aan je heiligste plicht te onttrekken. Wat beschouw jij... Als mijn heiligste plicht. Moet ik je dat vertellen? Heb jij geen plichten tegenover je man en je kinderen? Ik heb andere plichten. Die zijn minstens zo heilig. Die heb je niet. Maar wat voor plichten bedoel je? Plichten tegenover mezelf. In de eerste plaats ben je echtgenote en moeder. Daar begin ik me steeds meer af te vragen. Ik geloof dat ik voor alles mens ben. Je moet voor alles nadenken. Net als jij. Je praat als een kind. Je begrijpt niets van de maatschappij waarin je leeft. Nee, dat doe ik ook niet. Maar daar wil ik verandering in brengen. Ik moet erachter zien te komen wie er gelijk heeft. De maatschappij of ik. Je bent ziek, Nora. Je hebt koorts en je bent in de war. Ik ben nog nooit zo weinig in de war geweest als nu. In die geestelijke toestand verlaat je je man en je kinderen. Ja, dat doe ik. Dan is er nog maar één verklaring mogelijk. En dat is? Dat je niet meer van me houdt. Inderdaad. Nora, hoe kun je zoiets zeggen? Ik vind het ook vreselijk om te doen. Je bent altijd zo lief voor me geweest. Ik zal er niks aan doen. Ik hou niet meer van je. Dat weet je zeker? Ja, absoluut zeker. Daarom wil ik hier niet langer blijven. En kun je me vertellen... waarmee ik jouw liefde verspeeld heb? Ja. Vanavond zag ik dat je niet de man was... voor wie ik je gehouden had. Er is niet gebeurd... Wat ik verwacht had. Ik begrijp je niet. Ik was zo overtuigd. Dat je tegen dat zou zeggen. Maak de zaak maar bekend. En als dat gebeurd was. Ja, wat dan? Als ik mijn eigen vrouw had overgegeven aan schande en achterklap. Ik was er heilig van overtuigd. Dat jij voor me op zou komen. En alle schande op je nemen. Dat jij de schuld op je zou nemen. Nora, ik zou graag dag en nacht voor je werken, je zorgen en verdriet op me nemen. Maar je kunt niet van me verlangen dat ik mijn eer voor je op het spel zet. Honderdduizend vrouwen doen dat toch dagelijks. Nora, je praat als een kind. Dat kan. Maar jij spreekt niet als de man met wie ik verder wil leven. Toen de eerste schrik voorbij was, zag je me weer net als voorheen. Je zangvogeltje. Je pop. Er is inderdaad een diepe kloof tussen ons ontstaan. Maar Nora, zou die niet te overbruggen zijn? Zoals ik me nu voel, kan ik je vrouw niet zijn. Ik zou kunnen veranderen. Misschien. Als je pop van je afgenomen is. Maar om jou kwijt te zijn... Jou kwijt te zijn, Nora. Nee, nee, ik kan het me niet voorstellen. Daarom moet het juist gebeuren. Nora, Nora, wacht alsjeblieft tot morgen. Ik kan vannacht niet bij je blijven. Kunnen we hier dan niet als broer en zuster leven? Dat zou toch niet lang duren. Vaarwel, Durwald. Ik wil de kinderen niet meer zien. Ze zijn bij jou in betere handen. Ik kan u toch niets van doen. Maar later, Nora. Later. Dat weet ik niet. Ik weet absoluut niet wat er gaat gebeuren. Maar je bent toch mijn vrouw. wat? Wanneer een vrouw het huis van haar man verlaat, kan hij zo scheiden. Hier is je ring terug. Geef mij op termijn. Alsjeblieft. Morgen zal Christine hier komen... om mijn spullen te pakken. Nora. Zul je nooit meer aan mij denken? Ik zal nog heel vaak aan je denken. Aan de kinderen. Aan dit huis. Nora. Nora. Kan het nooit meer goed worden tussen ons... Och, Thorwald, dan zal er zoveel moeten veranderen. Ik geloof daar niet meer in. Zeg het, wat moet er veranderen? Er moet zoveel veranderen dat ons samenleven een echt samenleven zal worden. Nora! U hebt geluisterd naar het tweede deel van Nora van Henrik Ibsen in de vertaling en bewerking van Nelly Nagel. Rolverdeling: Thorwald Helmer, Paul van der Lek. Nora, Teuntje de Klerk. Christine Linde, Corrie van der Linden. Niels Krosstad, Jan Borkus. Dr. Rank, Frans Kokshoeren Helene, Beb Westerduin. Muzikale illustraties en composities Piet Daalhuizen. Technische realisatie Raymond van Maarseveen, Bram Hengeveld en Ferry van Nimwegen. Regie Bert Dijkstra.